Het is niks. Ik wou alleen maar eens even komen babbelen. Tien, je laat ons schrikken. Je lijkt wel een schim. <laughs> Draai het gas eens wat hoger. Mag ik? Hm? Zeker mag je, hoor. Wat heb je te vertellen? Je begrijpt. Oude Dien is niet zo oud of ze merkt wel wat als er iets aan de hand is. En oh. zie, als ze dat merkt, dan kan ze dat niet voor zich houden. Dan moet het eruit. Jouw kleine ondeugd. Wat dien? Kom, liefje, hou je nou maar niet zo onnozel. Denk jij dat ik niet weet waarom freule de Wouden beneden zit te praten? Ja. Nou, hoor, je hebt groot gelijk. Het is wat een bestendige jongen. Zo'n lief, zacht gezichtje met zo'n blond snorretje. <lacht> Het is net een mannetje voor je. Jij bent ook nogal fijntjes. Ze zijn net een spannetje, van je familie geknipt voor elkaar. Dus hij bevalt je? Keurig. Oh, hij is altijd zo vriendelijk tegen mij en tegen Bed. Hij kan het altijd zo aardig zeggen als ik hem open doe. Zo dagdien, hoe maak je het? Altijd zo'n woordje erbij, begrijp je? Ja. Zo niks trots. En dan vergeet hij nooit zijn voetjes af te vegen. Ah. Ja, je bent toch niet boos dat ik dat zeg? Wel nou, nee, Dien. Ik ben heel blij dat hij in je gratie is. <laughs> Slapen doe je toch nog niet het eerste uur wel? Nee, Dien. Zie je? Overdag heb ik het altijd te druk om een goed lucht te geven. Dit is nu net een uurtje om vertrouwelijk te zijn. Nee. En oh. Dien mag je toch wel eens een raad geven, hè? Ja. Zie je? Ik ben ook getrouwd geweest. Nee. En het is niet alles. Ja, in het begin denk je dat het heel aardig is huisje te spelen. Maar later dan komen de kleintjes. En dan komen de zorgen. Ik heb er drie gehad. Kinderen zie je. En het was een moeite ze groot te brengen. Je weet, ik heb niet veel plezier aan ze beleefd. Eén is er gestorven, een jongen, toen hij veertien was. En mijn andere heeft niet al te best opgepast. Ja, gerust dat heeft hij. Hij is toen al zoveel als koloniaal gegaan. Alleen mijn meisje, daar heb ik plezier van. Je weet, ze is in Rotterdam getrouwd met een kleermaker. Ja, Dien. En zeg eens, wanneer denk jij nou te trouwen met je mannetje? Ach, Dien, waarlijk, ik weet het nog niet. We trouwen nog in lang niet, hoor. En je moet er niet over kakelen. Nee, nee, daar zal ik wel voor oppassen. Zou er een jaartje overheen moeten? Oh, minstens. Maar kom, Dien. Ik ga slapen. Ja, liefje. Maar zie je, als er kindertjes komen... Van die kleine blondjes. Ja. Jullie zijn allebei zo blondjes. Dan ga ik van je ma weg. En dan kom ik bij jou. Vind je dat goed? Als kindermeid? Nou, dank je. Daar zul je dan veel te oud toe zijn. Nou hoor. Ik zou ze nog goed ploeteren en wassen. Dien. Ik vind dat je onvoegzame dingen zegt. Foei. Nou, wat is daar nou voor onvoegzaam aan. Maar kom, ik ga. En hoor, juffrouw Marie, nou moet jij ook aan de beurt komen. Die kleine meid is jou nou voor. Nou, niet blijven zitten, hoor. Zou je ervoor zorgen? Zeker, Dien. Ik zal mijn best doen. Nou, droom er dan maar lekkertjes van. En jij ook, liefje. Droom maar van hem. En zeggen. Dat Dine, mijn lieve vindt met zijn kleine snorretje. Zal je dit doen? Zal je doen? Onder? Oh, oh, niet, niet, niet doen, niet doen, niet doen. Nou. Oh. Nacht, nacht, dien, nacht, die gekke dien. Oh, oh, oh. Het is toch wat? Hè? Je huis was echt uitgestorven zonder Eline. Dat merk ik nu ze terug is. Wat zal het zijn als ze getrouwd is en voor altijd weg? Ik geef toe dat Eline de bekoering van het huis is. Ik moet nu zeker weg, hè? Verbeeld je volstrekt niet. Je weet, ons huis staat voor je open tot jij iets gevonden hebt. Hoor je niets meer van... Uh, hoe heet die vriend uit New York ook weer? Nou, Laurence Sinclair. Ja. Nee, ik heb een lange tijd geen tijding van hem. Ach, je vergeet je vrienden als ze zo ver zijn. Ik neem het hem niets kwalijk. Wat zou je ervan zeggen als ik een vrouw zocht? Een vrouw? Ho, uitstekend. De, de, wil ik er een voor je zoeken? In welk genre? Mooi is geen vereiste. Maar elegant. Niet al te naïef en idealistisch, hè? En uh, geld, natuurlijk. Natuurlijk. Een dwaasheid uit passie verwacht ik niet van je. Uh, wat zeg je van een van de eekhofjes? Ja, ben je dwaas? Twee giegelende lachenbekken en geen geld, hè? Oh, men zegt van wel. Ja, anderen beweren dat ze te groot leven. Enfin, je kunt het informeren. Maar sprak je in ernst, Vincent, of uh, voor de conversatie? Volstrekt niet. Ik geloof dat ik verstandig deed dat ik trouwde. Hm. Hm. Kun je mijn plan niet goed? Niet geheel en al. Ik geloof dat je een gloeiende egoïst bent. Ik geloof ook niet dat een vrouw veel steun aan je zou hebben. Je bent zwak. Ik meen natuurlijk moreel. En een vrouw heeft altijd steun nodig, hè? Jij ook niet, waar? Je steunt op Henk. Je laat je helemaal op hem neer. En hij is er sterk genoeg voor. Ik meen natuurlijk fysiek. Ik ga naar boven. O oh Betsy, het is werkelijk schitterend. Niets dan wit satijn zonder kant of strikken. Een rijk maar eenvoudig bruidstoilet. Verrukkelijk. Waar is Vincent? Naar zijn kamer. Ik ben nog steeds met mijn gedachten bij de horzen. Oh, Betsy, het is er zo heerlijk. Niet, Otto? We hebben een heerlijke tijd gehad. En jij hebt Mozart's Abendempfindung nog nooit zo mooi gezongen als daar. Ik weet het. Het zingen ging als vanzelf. Was het niet druk met al die kinderen? Oh, nee, beslist niet. Integendeel, we hebben heerlijk met ze kunnen spelen Je had ze moeten zien, Betsy oh, Ze zagen eruit als een nikker Willen ja. jullie nog een kopje thee? Ik niet meer, dank je ja, Ik ook niet, dank je Maar laat mij een kopje naar Vincent brengen Mathee. D, Vincent. Ach, dank je. Ga zitten. Oh, wat kijk je, somber. Zit je te filosoferen? Ik denk na over ons gesprek van gisteren, Annie. Ik praat graag met je. Ons gesprek van gisteren. Oh ja, voorbeschikking. We hadden het over, hoe zei je het ook alweer, men kan zijn leven zomaar niet maken. Het hangt af van het andere. Alle omstandigheden schakelen zich samen. Van het minst schijnbare toevalligheidje af tot de verpletterende catastrofe. En het leven is een keten... Juist. Het leven is een keten die het noodlot van al deze toevalligheidjes en catastrofes smeet. En er is niets aan te doen. Ja, en jij gelooft dus dat alles voorbeschikt is. En dat als ik denk mijn eigen wil te volgen... Ja, hoe zal ik het zeggen? Je slechts schijnbaar je zin volgt. En het uitvloeisel van die wil inderdaad het uitvloeisel is... van honderdduizend voorafgebeurde zogenaamde toevalligheden. Ja... Dat geloof ik zeker. Maar Vincent, wat een fatalisme. Dan vind ik het maar het beste om op mijn stoel te blijven zitten... en af te wachten wat komt. Daar zou je niet zo kwaad mee doen. Maar wees verzekerd dat als jij op je stoel bleef... die passieve handeling niet het gevolg zou zijn van je wil... maar wel van allerlei kleine oorzaakjes... die je natuurlijk meestal alle zou zijn vergeten... of niet zou inzien. Het is curieus ik geloof toch wel dat je gelijk zou kunnen hebben. Ik voel wel zoiets dat het waar kan zijn. Dus jij gelooft... Wat? Je gelooft bijvoorbeeld dat als ik met Otto trouw... dit onvermijdelijk was voorbeschikt. Beste meid, waarom zou je je eigenlijk vermoeien in die uitpluizingen? Je houdt van Erlevoort, je bent gelukkig. Stel je daar tevreden mee. Het geluk is een kapel... Als het om je heen fladdert, moet je het niet zoeken te grijpen om het anatomisch te ontleden. Daar is het te broos. Te etherisch voor. Dan gaat het dood. Ach, Vincent, wat kan je toch... Vincent, mijn god, wat heb je? Nee, niets, niets, nee, ik heb ben, wat benauwd, benauwd. Doe het raam op. Wil je niets hebben? Water? Nee. Lucht. Lucht. Oh, Betsy! Ik... Uh. Oh. Betsy, Henk! kom toch, ja, Vincent! Dat, hij sterft, geloof ik! Oh. Henk! Henk! Oh. Ga naar dokter Reijer. Gewoon, huisje. je! Het is Vincent! Hij sterft, geloof ik! Eline! O, oh de klonje, snel, oh, Help me die jas los te knopen! Hatoe, help me nou toch. Ja. Je weet hoe onhandig ik altijd met zulke dingen ben. Je moet zijn polsen wrijven. Ja. Nou, hoe is dat dan nou toch wel gekomen? We nee, hebben eenvoudig. Wat zit er praten. In? Toen ineens viel hij op de grond. Zomer... Betsy, zou hij dood zijn? Wel, nee. Het is alleen een flauwte. Hij heeft dat nog eens gehad toen jij op de horze was. Nog eens? Ik hoorde van Henk. Kan ik je helpen? Nee, nee, nee, nee. laat maar. Neem Eline maar mee, ze is zo geschrikt. Doe laat me je nou helpen. Ach, nee. Straks komt de dokter, hoop ik, en dan is alles in orde. Ga nou maar, maar. Kom, Eline. Betsy vertelde dat hij het meer heeft gehad. maar Ik heb nooit zoiets gezien. De had dezelfde trek op de mond toen zij stierf. Kom, niet. bedaar nu. Ik geloof ook niet dat het iets is. Wat ril je? Ik ben er zo zenuwachtig van geworden. Ik, ik voel me niet meer. Wees nou maar kalm. Kom. Zoiets um, iets maakt me heel van streek. Oh ja, ik ben zo. Ik, ik ben zo. Oh, laat me zo tegen je aan liggen, lieveling. Mijn Otto, mijn man. Ik ben zo overgevoelig. Oh, wat zou je last van me hebben? <laughs> oh, ik ben altijd zo. Die arme Vincent. Ja. Hij is niet gezond, geloof ik. Kom, lieveling. Kalm nou maar. Zeg, Otto. Geloof jij ook niet dat je maar eens in je leven heus van iemand houdt? Zie je heus houden? Niet maar zo eens verliefd zijn voor een ogenblik. Dat heb je wel eens meer, geloof ik. Jij niet? Nu niet. Dan ben je het ook met me eens. Van mij hou je. Op mij ben je nu niet zo'n beetje verliefd omdat ik er aardig uitzie. Oh, in het begin begreep ik nooit waarom je van me hield, maar nu wel. Het is omdat. Omdat. Ach, ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. En toch voel ik het zo goed. Ik ben nu alles voor je niet. Toen je mij van de winter die waaier gaf. Die waaier van Boekie. Hoe hield je toen van me? Ach, Nilly. Lieveling. Oh, kijk eens, Ellie. Beeldschoon. Slopen met geborduurde letters. Oh, die zijn niet durende, in de Eens, kijk. Oh, kijk eens die tafellakens. En hier, hier. In deze catalogus. Kijk eens wat een snoezige theedoekjes. Heeft Vincent zijn thee al gehad? Vincent dit, heeft Vincent dat. Ik heb het over jouw uitzet, Eline. Een uitzet voor jou en Otto. Ik heb het over de 15e november. Het is toch vreselijk in november te trouwen als Vincent sterven is. Dr. Reijer heeft toch gezegd dat hij aardig opknapt. Hij mag zelfs al een wandeling gaan maken. Jij ziet bleek, Ellie. Jij zou eens wat meer aan jezelf moeten denken. Ik leid aan insomnie. Ik zal rijden in eens raadplegen. Jij bent te weinig buiten. Je zit een goed deel van de dag op je boudoir bij Vincent. Dat is niet goed. Je bent weer prikkelbaar en zenuwachtig. Maak me zorgen over hem. kan ik niets aan doen. Dat heb ik Otto ook gezegd. Mijn god, Betsy. Ben niet zoals Otto die even gekamd, even gelijkmoedig. Wat bedoel jij? Ach, niets. Otto is lief en goed, maar een diep gevoel. Nee, lijkt wel of hij zich door niets laat ontroeren. Ach, dat verbeeld je je maar. Hier, kijk nou eens wat schattig. Deze kleur vind ik schitterend. Er is een brief voor Vincent gekomen. Ik ga hem even Ja, Ja, blijf niet te lang boven. Otto komt zo en dan gaan we aan tafel. Een brief voor je, Vincent? Hoe gaat het? Goed. Zo langs mijn beter en beter. Dank je. Zo, eindelijk dan. Uit New York van Lawrence Sinclair. Oh. Hij heeft iets voor me gevonden. En hetzelfde handelshuis waarbij hij belang heeft, zal een plaats openvallen. En wat denk je... Hoe meen je? Wat denk je te doen? Zodra ik beter ben te gaan. Maar ik ben het nog lang niet. Te gaan naar Amerika? Jazeker. Ben je dan blij dat je kan gaan? Natuurlijk. Wat zal ik hier blijven hangen, nietwaar? Nu ik weer een betrekking kan krijgen. Dit is... Op de grond gevallen. Is het een portret van Sinclair? Laat eens zien. Ja. Het is heel goed gelukt. Zo is hij. Zo open, flink. Met zoiets levendigs en opgewekt. Is hij bruin of blond? Donkerblond. blond. Zijn baard ook. Een prettig gezicht, hè? Oh, mooie kop. Maar Vincent... Waar? is het onherroepelijk. Maar natuurlijk, beste meid. En dat is ook beter zo. Ik heb het gevoel dat Betsy een hekel aan me begint te krijgen. Arme Vincent. Heb je zo'n medelijden met me? Ja, oh ja, ik heb medelijden met je. Je zal nu weer gaan zwerven en wie weet of ik je ooit weer zal zien. Misschien... <coughs> misschien wel nooit, misschien wel nooit... Ik ben altijd het gelukkigst wanneer ik zwerf. Het is mogelijk. Jij bent een man, je kan zwerven. En ik ben een jong meisje. Ik heb hier altijd kalm gewoond. En gelukkig? God nee, dat ben ik niet. En waarom? Ben je niet gelukkig? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Vincent... Misschien zullen wij elkaar dan nooit meer terugzien. Heb je me niets te zeggen? Heel veel, Elie Lief. Ik heb je te danken dat je me als een zusje verpleegd en vertroeteld hebt. Hier in je eigen kamer. Vincent, iets moet je me beloven... Als ik ooit iets voor je doen kan, als ik je ooit van hieruit helpen kan... schrijf me dan uit New York en ik verzeker je... dat ik je niet zal teleurstellen. Beloof me dat. Hey, lief, ik ben nog niet weg. Maar ik beloof het je. En ik dank je. En dan nog iets. Ik weet dat je dikwijls in geldverlegenheid bent. Als ik je ook daarin kan bijstaan, schrijf mij dan ook. Op het ogenblik bijvoorbeeld heb ik 250 gulden liggen. Kan je die gebruiken, dan zijn ze tot je dienst. Mag ik ze je geven? Oh, Ellie, Ellie. Dat niet. Ik dank je. Ik vind het allerliefst van je. Maar ik zou je moeilijk in de eerste tijd kunnen teruggeven. Ach, doe, doe weiger het me niet. Het zal me plezier doen. Nog eens. Ik, ik weet niet hoe ik je voor je aanbod danken moet, maar... Waarlijk, ik, ik kan het niet aannemen. Ik kan het niet. Vincent... Je bent zo zwak. Raadpleeg, eerst rijder. Je zou kunnen instorten. Ellie, ik ben altijd geweest zoals nu. Ik ben nooit gezond geweest. <laughs> en wil jij mij dan onderhouden als ik hier blijf? Denk erover na. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nili, lieveling, laat me je omhelzen. Daar dag, toch. We hebben vandaag de catalogie bekeken. Waar zijn ze? O, oh, daar. Kijk. Kijk eens. Nili, wat heb je, kind? Ik een. niets, niets wat hoofdpijn, geloof ik. Nili, vooruit je been niet wel. Ja, want het is koud. Oh, ik ben wat koortsig. zeg. Als je maar niet ziek wordt. Het zal wel overgaan. Kom, we gaan aan tafel. Otto, kerel. Dag ik. Ga zitten, ga zitten. Ah, dag, zusje van me. Ja, Gerard, dien maar op. Ali, wat was dat voor een brief? Uit Amerika. Vincent kan een betrekking krijgen in New York. En wanneer denkt hij te gaan? Als hij beter is, ik zal God danken als hij weggaat. Rijer zegt wel dat hij opknapt, maar het zal zeker nog weken duren voor hij kan vertrekken. Maar natuurlijk. Wat natuurlijk. Als je het niet voor je fatsoen liet, zou je hem ziek als hij eens op straat zetten. Als ik kon dan, ja, zou ik dat zeker doen. En het is eens en vooral, hij komt nooit meer bij mij aan huis. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo indiscreet blijft hangen. Maar Betsy, als hij toch stervende is. Ach, gekheid. Wat gekheid? Als je hem zag zoals ik hem zie. Doe, Eline, laten we niet kibbelen over Vincent. Die hele jongen kan me niet schelen. Jij maakt er een melodrama van. Stel je toch niet zo ja, aan. Stel je toch niet zo aan. Daarmee word je altijd doodgeslagen als je het minste gevoel toont. Jij, je hebt geen hart. Jij... Pst, Eline. Oh, uh, uh, Gerard, je vergeet de u. Jij Jij zou een mens kunnen vertrappen als hij je maar een voetbreed in de weg lag. Als hij je maar zoveel hinderde in je plat egoïsme. Je denkt om niets dan om jezelf. En je begrijpt niet dat niet iedereen zo laag is als jij. Sst, Eline. Ach, wat? Eline, Eline! Qu'est-ce que me fait, c'est, Tom? Betsy ne veut pas lavarme, j'ai t'assuré que Vincent se meurt. Il s'est dormi dans ma chambre, paal comme un linge, et soufflé par la fatigue. Et c'est pour cela je ne veux pas souffrir, con l'accuse d'indiscrétion et tout cela. Ziel nu fui pas ziekmalade de rest erop lang dankje nu zuur. Nili, lief. Ik draag Vincent geen kwaad hart toe hoewel ik geen sympathie voor hem voel. Maar ik zal toch ook blij zijn als hij weg is. Zo. Jij ook al. Mag ik uitspreken? Ik zal het tenminste zijn als zijn als zijn tegenwoordigheid en zijn ziekte in staat zijn je zo op te winden en uit jezelf te brengen als op het ogenblik. Je weet niet meer wat je zegt Nili minstens niet op wat een toon je spreekt. En jij, jij, jij, jij met je eeuwige kanten. Je eeuwige laconieke kanten. Ik word er dol onder, onder die kant, Oh, God, ik word er dol onder. Betsy verplettert me onder haar egoïsme. En jij onder je kanten, onder je kanten, onder je kanten. Ik kan het niet meer uithouden. Ik. ik stik eronder. Eline, voel je. God, oh mijn God, ik... Ik word gezinnig. Nee, nee, Betsy. Niet erachteraan. Uh, Laat haar. Ik, ik bid je. Gerard, neem maar weer af. Laten we naar de salon gaan. Erlevoort. Kerel. Wisse man zusjes zusje is wel eens een, een lastig zelfschip maar, maar ze is niet kwaad. Je moet je niet aantrekken wat ze tegen je gezegd heeft. Ze, ze was alleen maar boos op Betsy. Omdat ze nog van Vincent houdt. En toen is het van de weeromsterd op, op jou neergekomen. Maar je moet het je niet aantrekken. Daar straf je haar het meest mee. Eline kent zichzelf niet. Ik heb dat al eerder gezegd. Ik pik slechts ergernis in haar. Ze kan soms vervloekt driftig worden, maar als ze iemand heeft waar ze van houdt en, en waar ze tegen op ziet, dan, dan laat ze zich leiden en dan. Tja. Wil ik haar gaan opzoeken en eens met haar praten? Nee, nee, ik zou hem maar laten. Laat haar maar. Eline? Eline, sta op. Wat is er? Wat moet je hier in mijn kamer? Ga weg. Sta Ik wil niet. Op. Ga, weg, ga weg, ga weg, Sta op, geflokt jij.